Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een schietpartij de keren werden beschoten door een man. Stadsender AT5 meldt dat de schutter uit een auto zou zijn gestapt die vlak voor het café stopte. Direct nadat hij had geschoten stapte hij weer terug in de auto en ging die er met hoge snelheid vandoor. De politie heeft de omgeving van het café in Amsterdam afgezet en is een onderzoek gestart naar de schietpartij.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 Het onbestuurbaar geraakte Chinese ruimtestation Tiangong 1 is door de dampkring van de aarde gekomen. Het grootste deel verbrandde meteen in de atmosfeer. Volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie zijn onderdelen van het ruimtestation in de Stille Zuidzee terechtgekomen. Het ruimtelab, dat ongeveer zo groot was als een autobus, werd in 2011 door China gelanceerd. In 2016 raakte het station op drift en verloor China de controle over het ruimtestation. In Costa Rica en Midden-Amerika zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door Carlos Alvarado Quesada. De kandidaat van Centrum Links won met een ruime meerderheid 61 procent van de stemmen. Carlos Alvarado Quesada is 38, hij is de jongste president die Costa Rica ooit heeft gehad. Hij schrijft romans en is voorstander van het homohuwelijk. Het weer van het zuidwesten uit regen, in het oosten en zuidoosten regent het vooral vanavond en het wordt 8 tot 14 graden.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 Dames maken er gewoon een feestje van op deze zaterdagmiddag. Gezellig, Jorik Kuls, Jos van de single van Cindy Lopper uit de jaren 80. Inmiddels even na twee uur Zandvoort een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer en we is Albert-Jan die tegenover mij zit en ik zelf Rob ja, goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, kijkers. Uh, ja, welk, Wederom welkom op deze uh, toch zonnige maar koude zaterdagmiddag. Ja, wat is het koud hè? Het is uh, frips buiten, maar uh, binnen uh, we, uh, we hebben we het kacheltje aan, dus dat gaat allemaal prima worden. Komende drie uur, Zandvoort op zaterdag. Een overvol programma, maar natuurlijk de vaste items ontbreken ook niet, zoals er zijn om half vier. De evenementenagenda. En natuurlijk om half drie het weerbericht. Blijft het zo koud, wordt het wat warmer? U hoort het allemaal om half drie. Ook het dier van de weken ontbreekt niet om half vijf. En die luistert wederom naar de naam Pebbles. Pebbles zit nog steeds in het dierenthuis... en is naastig op zoek naar een eigen thuis. Gedicht van de dag blijft even een verrassing. Tijdens dus deze politieke, drukke dagen... krijg je toch een beetje heimwee naar het oude Zandvoort... Wellicht dat, dat het gedicht gaat worden. Of een ander. U hoort het allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Over politiek gesproken. Vanmorgen nog geluisterd. Eh, naar Het debat. Eh, ja. Ik heb het zelfs ook nog gezien ook. Ja. Mooi ja, is dat. Ja, hè? Ja, ja. Ze hadden ook. De, de, de, de, menigeen had zich ook aangepast aan de kleuren van de partijen. En aan de kleuren van Zandvoort. Ik zag blauwe blazers en gele shirtjes. Hey, het zag er allemaal wat vrolijk uit. We zullen de herhaling zullen we nog even inplannen. Op de website en op de app. Oh, dat, is heel, dat is leuk. Want we zijn het, ja, het laatste half uur. Je mocht iedereen zijn statement nog een keer uh, geven van zijn of haar partij. En uh, daarin, uh, tot slot natuurlijk vermelden op welke partij ze zouden moeten stemmen. Uh, je zou bijna zeggen, dat het, ge het gevoel wat ik daarover had... was dat ze met een heleboel dingen met elkaar eens waren. Ja, vrienden voor het leven. Ja, die gaan we draaien. <lacht> Oké, okay, ja, heel goed, is goed. <lacht> Misschien wel het gedicht <lacht> uh, <dat>. Oké, <Okay, lacht> goed, gaan we verder. Uh, wat gaan we nog meer doen? Ja, uh, we gaan uh, voetballen. Het is een uitwedstrijd, VEW. 1 tegen SV Zandvoort. En daar is voor ons aanwezig John Lemmens. En in tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met John. En die doet live verslag van deze wedstrijd. VW 1 tegen SV Zandvoort. En om kwart over vier gaan we bellen met Martijn Kabbers. Dus zou zeggen, wie is dat? Martijn Kabbers is manager werving van het fonds Gehandicapten Sport. En die hebben ook een duidelijke link naar de Runners World Zandvoort circuitrun volgende week zondag. Daarover meer rond de klok van kwart over vier. Pitch Report schuift er wellicht daardoor iets op... naar tegen de klok van half vijf. Maar ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl... zie je de nieuwe Jean-Paul en David Ketta. And it's a good love Girl, you're going so hard Girl, you like the best When I spread them into a part. Girlie, girlie, girlie, al wat jaartjes mee, hoor, in de muziek. Ja. Zelfs in mijn jeugd had hij al iets. Dat is al heel lang geleden, hoor, Albert-Jan. Heel lang geleden. Je met de nieuwe single... samen met David Ketta en Beggy G. Dat was de Made Love... op de zaterdagmiddag van CIVM. Nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. En straks gaan we weer aandacht besteden... aan het Zonfoots nieuws in het kort. Maar die is deze van Duran Duran en de Wild Boys. Het is duidelijk te horen aan de sound van deze single, The Wild Boys. Muziek uit de jaren 80 van Duran Duran. Een van hun eerste grote hits hier in Nederland, Jorda, The Wild Boys. Inmiddels 16 over 2 in Zandvoort. Een hele goede middag. En we hebben nu aandacht voor het Zandvoorts nieuws in het kort. Of is het in het uh, iets langer, Albert Jan. Nee, het is in het kort. In het kort. Even echt drie berichtjes uit uh, het ons uh, zo geliefde Zandvoort. Allereerst, het talud bij het Zwanemeertje aan de Franse Zwaanstraat was toe aan een groene opknapbeurt. De oude beplanting is weggegraven en daardoor in de plaats is er helm en struiken geplant. Om het geplande groen goed te laten wortelen is in overleg met de stichting Vrienden van de Zuiderduinen... de toegang naar het talud tijdelijk met boomstammen afgesloten. Een vriendelijk verzoek, laat uw honden daar dus niet in ravotten. Met het voorjaar in het verschiet zijn de meeuwen alweer druk bezig om zich te nestelen. Ze vinden platte daken en dakkapellen ideale plekken voor hun nesteieren. Hou deze plekken goed in de gaten, zodat u de komende maanden geen meeuwenoverlast krijgt. Een nest weghalen mag namelijk niet. En tot slot, door een prachtige donatie van de ruilwinkel van Sinkel, is de grote zaal in de Blauwe tram geweldig verfraaid. Tegen de wanden werden grote fotopanelen met oud-Zandvoortse straatjes en gebouwen geplaatst. Beslist de moeite waard om snel de resultaten te bewonderen. U bent welkom om mee te doen aan diverse activiteiten... Die in de blauwe tram door worden georganiseerd. Tot zover het Nieuws. In het kort wil je op de hoogte blijven trouwens van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Download dan onze eigen ZFM-app. En je wordt op de hoogte gesteld van de allerlaatste nieuwtjes. Je kan live luisteren naar de radio en nog veel en veel meer. Gewoon even downloaden onze eigen ZFM-app. Van die is Heel erg leuk hè. Geweldig. Jo, de Michael Jackson en Black or White. Een lekkere gawa Ook de zaterdagmiddag bij Citavin. Ja, ben je vanmorgen nog uh, trouwens bij de remise geweest. om je compostzakken uh, op te halen, Albert Jan? Uh, nee, ik sta het wel op mijn lijstje om even te vermelden. maar dat had vanmorgen moeten gebeuren. Oké, okay, ja, dat had het vanmorgen moeten gebeuren. Klopt. Ja, Want je kon uh, vanmorgen terecht bij de gemeente. om uh, maximaal vier zakken per persoon uh, op te halen van de compost. En ik heb gehoord dat ze ruim 100.000 zakken hebben uitgedeeld hier in de regio. 100.000 zakken. Nou, dat is een uh, goed teken voor het groen. En iedereen kwam toch uh, even langs, ondanks de min-10 gevoelstemperatuur. Ja maar, ja, maar ze konden het gratis afhalen. Toch? Ja, dat is waar. <lacht> Als het maar <lacht> gratis is. Goed, nou, nou, vanmorgen zijn we dus uitvoerig uh, geïnformeerd tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort... over de standpunten van de diverse politieke partijen ten aanzien van de, uh, vanuit de verkiezingen uh, aanstaande woensdag. Maar daarnaast zijn we ook op andere wijze ruim geïnformeerd als inwoner van Zandvoort over de standpunten. En een daarvan was natuurlijk de verkiezingskrant van Zandvoort. Ook om u mede optimaal te kunnen informeren, heeft de gemeente een verkiezingskrant uitgebracht. En deze krant, die afgelopen week aan huis-aan-huis huis -aan werd verspreid, vertellen nogmaals alle partijen die in Zandvoort meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen waarvoor zij staan. De stempassen zijn verstuurd, de stemlokalen worden ingericht... en de politieke partijen in Zandvoort zitten een eindspurt in... voor de verkiezingscampagne. Maar met één doel, zorgen dat u op woensdag 21 maart aanstaande... wel overwogen uw stem kan uitbrengen voor de gemeenteraad. En bent u er nog, nog niet uit op gaat stemmen... Dan hebben we natuurlijk altijd nog de stemwijzer voor Zandvoort. Want onlangs is die stemwijzer voor de gemeente Zandvoort online gezet. Aan de hand van de reacties van de Zandvoortse deelnemende politieke partijen... op 90 voorgelegde stellingen zijn 33 vragen geformuleerd... die u kunnen helpen om uw keuze op 21 maart te maken. Mocht u deze, zoals gezegd, nog niet gemaakt hebben. De website is vooral een hulp voor mensen... die de komende gemeenteraadsverkiezingen willen gaan stemmen. Niet iedere uh, kiezer uh, leest alle verkiezingsprogramma's... van de politieke partijen... en zal vaak zijn stemgedrag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen herhalen. Ook bepaalt het stemgedrag van de Tweede Kamerverkiezingen... een grote rol, terwijl het eigenlijk over veel verschillende lokale zaken gaat. Daar komt tevens bij dat het lezen van verkiezingsprogramma's... Uh, vaak saaie kost is. Het is nu eenmaal geen roman... Het feit dat we in Zandvoort bij de komende verkiezingen... meer deelnemende partijen hebben dan ooit... elf stuks, u hoort het goed... en er dus veel meer gegevens opgenomen moeten worden... werkt het terugkerende stemgedrag van vorige verkiezingen in de hand. Een familietraditie ten slotte ligt er ook vaak aan ten grondslag. Nogmaals, u kunt dus door middel van de uitslag... van de, het beantwoorden van de 33 vragen... uw keuze beter bepalen. De stemwijzer is te vinden op www.stemadvies-zandvoort.nl www.stemadvies-zandvoort.nl en is toch tot 21 maart aanstaande beschikbaar. Dus zo is het. En dan moet je je besluit nemen, Albert Jan. Op wie? wie ga je stemmen? Ja. Nou, de stemwijzer kan je daarbij helpen. Dus ga even naar de genoemde website toe. Deze dame, Candy Staten, is inmiddels al flink op leeftijd. En ze heeft heel lang geleden een hit gescoord met Young Hearts Run Free. En dit is een van haar laatste schede singeltjes geweest. We beginnen terug naar 2012 met de Hallelujah Anyway. Zo het CFM weerbericht voor de komende dagen. Nou, het zonnetje schijnt nu lekker hier in Zalvoorts. En de temperatuur in de studio aan de tolweg 10A, die loopt hoog op. Ja, dus die kogel kan zo meteen weer omlaag. Zo meer over het weer. When our hearts get broke But then I delete the mess I hope De grote hit uit de hitlijsten van dit moment, dat was These Days. En de uitvoerende was uh, Rudimentum. Inmiddels uh, half drie op de klok vormen, betekent tijd voor het weer voor de komende dagen. Hier is A.J. Vos. Het was uh, deze zaterdagmorgen overwegend bewolkt. En afhankelijk kon er uit die bewolking zelf, zelfs nog wat lichte sneeuw vallen. Al vrij snel werd het droog en soms ook even lekker de zon ging schijnen. De noordoostenwind is duidelijk aanwezig en waait krachtig over land... en hard aan zee, windkracht 6 tot 7. De temperatuur loopt op naar Waarna rond het vriespunt... maar door die stevige wind zal het snijdende kou, snijdend koud aanvoelen... met een gevoelstemperatuur van licht min 10. Vanavond en de komende nacht klaart het geleidelijk op... en bij een doorstaande ijskoude wind gaat het licht tot matig vriezen. Morgen is het prachtig, maar wederom een koude winterdag. De zon schijnt volop en het blijft droog en het wordt maximaal 1 graad boven 0. De Noordoosten waait onvermiddellijk vrij krachtig tot hard... en is voor het gevoel, is het weer snijdend koud. Na wederom een nacht met uh, licht tot matige vorst... is het ook maandag prachtig weer met volop zon. De Noordoostenwind waait vrij krachtig en aan, aan, aan zeekrachtig... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of a 3A4. Dinsdag. Dinsdag begint het om kwart over vijf... de astronomische lente. Ja, u zou het bijna vergeten. Dus om kwart over vijf, dan is het feest. Want het, nou, de astronomische lente begint dan. En de temperaturen zullen verder oplopen naar een graad of zeven. En ook de rest van de week is het gemiddeld zo'n zeven graden. Wel nemen geleidelijk de neerslagkansen uh, toe... Volgend weekend kunnen we mogelijk weer genieten van de dubbele cijfers. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl We gaan terug naar de jaren zeventig met T.S.O.P. Dat de luisteraars meteen gaan reageren. Hé, hey, lekkere disco op de radio, dat willen we meer horen. Meer en meer en meer. Teihard nou ja, hebben we er nog eentje uitgekozen voordat we naar de voetbalwedstrijd van vandaag toe gaan. Sean Lemmers is vraag aanwezig bij VEW tegen SV Sanford. Maar eerst krijg je deze van Shalomar en een night to remember. Van het Disco Klassieker hoor, de single van Shalemar en A Night to Remember. Ja, of het een uh, dag om te onthouden is, uh, dat gaan we even vragen aan uh, Sean Lemmers. Want Sean, jij bent vanmiddag bij de wedstrijd VEW tegen SV Sanford. Zojuist als het goed is om half drie gestart. Goedemiddag. Klopt, klopt helemaal. En een dag to remember. Ik kan me niet herinneren dat ik het zo koud langs de lijn heb gehad als vandaag. Ja, frisjes is het. Bah! Het is friskaal. Uh, want de temperatuur is niet zo koud, maar die wint. Maar goed, 22 man van in het veld. Op bij Zandvoort is het put terug. Dus dat, uh, dat is een goed teken. En uh, ja, VW moet in feite een, een hobbel zijn vandaag. Er is nog niet zo gek veel gebeurd. De houden het heel strak. Elke overtreden sluit hij. Waarschijnlijk doen we ook de kou en dergelijke. Maar uh, nee, je kan nog niet zeggen wie, uh, wie van de TST is. Dat is allemaal, allemaal net begonnen. Ja, hebben ze daar geen uh, mooie ruimte dat je lekker verwarmd naar het voetbal kan kijken, uh, Sean? Nee, nee, nee. Kijk, in Zeilen staan dan ze van die hele mooie boksen. En uh, daar sta je binnen en de reporter zo. Maar uh, jullie hebben me geen karretje meegegeven waar ik in kan zitten. <lacht> dus je moet hier buiten staan of binnen. Dus nou, we gaan buiten, Ja, alles voor de radio, hè, dat weet je. Alles voor de aard. Zo is het. John, we komen zo meteen weer bij je terug. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag. VRW tegen SV Zandvoorts. Dankjewel. Oké, okay, tot straks. Niets is beter dan met jou. De koudholtzeren. Er zijn mensen die naar waar belanden. Amy. I'm it go Welk een geweldige nieuwe single is dit? De nieuwe single van Bluff. Hij doet het met onze zuidenburing, de naam Gijke Arnaar. Dat was de Souterlanden. En ze staan bovenaan in de top 40 van België. Nog steeds bovenaan. Ja, Jamal, als als Nummer ja. Je één. Ik luister ge, ge, geregeld naar de, de Belgische <laughs> radio. En dan uh, ja, hoor ik hem inderdaad heel vaak langskomen. Leuk is dat. Ja. Goed. Nou, we, u bent natuurlijk. Uh, eerder in dit uh, uur heb ik u al geattendeerd. op de diverse mogelijkheden waarop u geïnformeerd werd en wordt door de gemeente Zandvoort en de politieke partijen al hier. Maar aanstaande maandag hebt u ook nog een kans... want op maandag 19 maart aanstaande... s'avonds om 8 uur in het, uh, is het grote lijsttrekkersdebat van Zandvoort... in, de, in het theater De Krocht. Uh, waarvan ik vanmorgen heb begrepen dat die gerenoveerd gaat worden... de komende vier jaar. En was iedereen het over eens, hè? Nou, nou daar dus uh, zijn we daarover uit. Vrienden is, voor het leven. Is dat eh? al, alvast weer besloten? Ja, dat nummer moet je toch opzoeken straks, hoor. Goed, dit debat uh, aanstaande maandag wordt georganiseerd door de gemeente en Zonneveld en Van Es. Het is, is, is, is bijna een simplistisch verbond. Van Zonneveld en Van es, zijn de gespreksleiders. En, wordt dit, en dit debat wordt live uitgezonden door ZFM, uw enige echte lokale zender. Ook hier is het publiek van harte welkom om tijdens deze avond... in Theater de Krocht te kunnen en vragen gesteld worden aan de politici. Mocht u serieuze vragen hebben, dan kunt u deze tot uiterlijk zondag... morgen dus schriftelijk indienen via een e-mail... naar info apenstaatje info -apenstaatje En tot slot wordt op woensdag 21 maart een uitslagenavond georganiseerd. Woensdagavond sluiten de stembussen om 9 uur... En iedereen is vanaf kwart over negen van harte welkom in Theater de Krocht om gezamenlijk met de politici de verkiezingsuitslag van Zandvoort te vernemen. Tot zover. En bij de avonden live op ZFM te beluisteren op je eigen lokale radio. Ja, daar is je dan, Albertan. Yo! Speciaal voor alle politici. En heel veel succes natuurlijk, hè? Aankomende woensdag. Op naar de nummer 1 positie. Ja, Wat je dan! Dat is een cool uh, opentje. Als, ja, als ja, ik een post ja. mogen maken voor de, voor de gemeenteraadsverkiezingen... dan dus hangt al over vrienden voor het leven. Vrienden <laughs> voor het leven, joh, De, de sigel van uh, Danny de Munk. Dan laten we hopen dat het aankomende ook gewoon nog vrienden voor het leven blijven. Uh. Nou, de temperatuur min momenteel. Althans, de gevoelstemperatuur moet een beetje warm worden. Hoor, met uh, de muziek van ZFM. Ja yeah.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 Ja, dan blijft John alleen ook een uh, beetje warm daar uh, op het veld. Je joh, de I.C. peggo. Ja, John, uh, goedemiddag nogmaals. Je bent uh, live in de uitzending. Goedemiddag. De temperatuur is ongeveer hetzelfde als uh, een kwartier geleden. Ja, nog steeds heel koud, dus? Ja, het voetbal is ook al eens een kwartier geleden het is een heen en weer geland. Ik zie er nog niet echt een mooie aanval in. de buurt nu corner. En dus gaat het nemen, misschien. Misschien maar, nee, nee. En komt het nog Maar de 2e, de 3e, de 3e. En komt er proberen eruit te komen. En eh, uh, nee. Geen, uh, nee, het is een saaie wedstrijd op nu toe. Saaie wedstrijd waar uh, weinig in uh, gebeurt. Is het uh, elftal van uh, SV Salford trouwens op uh, volle kracht vandaag of ontbreken er belangrijke mensen? Nee, nee, ik kan al zeggen uh, juist dus van achter nu. Uh, nee, uh, zie, nee ze, ze zijn compleet. Oké, okay, nou dan moeten we er toch wat van uh, kunnen verwachten, Sean. Jawel, en dat verwachten wij ook. Oké, nou. Okay, maar, nou. Maar, maar we zeggen dat ze moeten even warm lopen. Zo is het. Ja, die heb jij, daar heb jij ook mee te maken. Dus zij hebben het ook koud op het veld. Even de spieren warm maken en dan er tegenaan. Ja, ja oké. Okay. We horen zometeen in het volgende uur van dit programma meer daarover. Dankjewel. Zitlijst van ZFM. De Eurobreakdown die vanavond ook weer hoort trouwens tussen 7 en 9. En dan gepresenteerd door collega Mike Buyle. Hij zet de 40 beste platen van Europa weer keurig netjes voor je op een rij. We groep nieuws en weer van 3 uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. En we kunnen zeggen dat er gescoord is bij de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort staat helaas achter tegen VEW. Want VEW heeft gescoord. 1 tegen 0 op dit moment daar de tussenstand. Zometeen meteen in de volgende uur daar veel meer over met Sean sure Lemmens. Laatste plaat voor het nieuws en weer van 3 uur. Die gaan we op verzoek draaien. De moeder van Dirk van Duin, die wilde hem heel graag horen. Een lekkere gauwouw van Perry White. Graag tot zo. Just not yeah, yeah, yeah. It's just not enough. not.